Op een mooie dag liepen mijn nicht en haar vriendin van Weelde naar Turnhout. Op de weg kwamen ze een zwarte kat tegen. Ze schonken er eerst geen aandacht aan, maar de kat bleef hen volgen. Wat ze ook probeerden, de zwarte kat liet hen niet met rust. Uiteindelijk trapte ze naar het beest en raakte de kat vol tegen haar buik. Kermend droop het dier af. Maar in Weelde aangekomen stond daar ineens, pal voor hen, een oud vrouwtje. Pal op de weg! En ze ging vlak voor hen staan. Het vrouwtje wreef over haar buik en zei... Stam nu nog eens! Ze keken elkaar aan en begonnen te lopen en te lopen en de heks, die barstte in een ijzingwekkend gelach uit. Dit verhaal over zwarte katten en vele varianten daarop is illustratief voor de legendes en vertellingen over heksen in de grensstreek. Ze verschenen vaak in de gedaante van katten... Als ze dan bijvoorbeeld een trap tegen hun poot kregen, was dat goed te zien als ze weer mens waren en met bijvoorbeeld een gebroken been rondliepen.